Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De reiskostenvergoeding moet zo snel mogelijk omhoog. Want nu moet je als werknemer flink wat aftikken als je van je huis naar je werk rijdt. Door de hoge brandstofprijzen is de huidige 19 cent per kilometer niet genoeg om de boel te dekken. Dat snappen werkgevers ook wel, zeggen ze in een enquête. Ja, werkgevers horen van hun medewerkers dat die prijzen van de, aan de benzinepomp echt omhoog gaan. Dat het dan veel duurder is om op het werk te komen... En werkgevers proberen echt om mee te denken over de oplossing van dat vraagstuk. Dat het zou kunnen door een hogere kilometervergoeding te geven. Bedrijven roepen het kabinet daarom op de kilometervergoeding snel te verhogen naar 23 cent per kilometer. Liefst nog dit jaar. Het kabinet wil dat pas vanaf 2024 doen. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Russische militairen stapels met mijnen hebben neergelegd in Oekraïne. Zelensky noemt het een oorlogsmisdaad. Volgens hem liggen tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mijnen op straat en in huizen. Steeds meer mensen raken gewond bij fietsongelukken. Dat aantal is volgens Veiligheid NL in tien jaar tijd met bijna een derde toegenomen. Het gaat meestal mis bij sturen en remmen. En ook door de e-bike komen fietsers vaker op de spoedeisende hulp terecht, ook jongeren. En bondscoach Louis van Gaal mocht gisteren de rode loper op voor een film over zichzelf... En was van tevoren niet zenuwachtig, ook al had hij alleen nog maar stukken van de documentaire gezien. Ik heb drie keer mijn ge geen minuut verveeld, dus uh, ja, dat is toch opmerkelijk, denk ik. Ik, ik vind ook, uh, dat durft niemand te zeggen, maar ik hou van mezelf. Het is niet zo dat ik niet van mezelf hou, want anders zou ik ongelukkig zijn. Het gaat in de film natuurlijk over voetbal en alle successen, maar ook over de ziekte van Van Gaal. Hij heeft prostaatkanker. Voor de première zei hij dat het goed met hem gaat en zijn bestralingen achter de rug zijn. Het weer nog, je ziet de zon vandaag, soms zit hij achter wat sluierbewolking... en het wordt warm tussen de 18 en 22 graden. FM verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat 4 kilometer file tussen Muiden en Knoop het Watergraafsmeer door een ongeluk. De vertraging is 10 minuten. A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en Kaagdorp. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En 208 Sassenheim Haarlem bij de aansluiting met de N207. Een kwartier vertraging over 2 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Never gonna get me out of life, I will live a thousand million lives My patience is waning, is this entertaining? My patience is waning, is this entertaining? Food of love. Sounds to really make you rub and scrub. Sounds to me like my I could feel it 'cause it was the month dog How does it feel when you got no food? So I left my gate and went out for a walk. How does it feel when you got no food? As I passed the dreadlocks camp, I heard them say. How does it feel when you got no food? Past the Dutchy Pally left the left hand side. a go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 On the left, and side it a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 Naar een restaurant Het bleek zo perfect Doordat ze zei Doe mij maar zoete witte wijn En een pizza met al en oh nee, Wie had dat gedacht Want nu is het echt niet meer voor mij Ook nog zoete witte wijn Bij die pizza met al Ik ben zo op de afgeknapt Het leek zo perfect En misschien was het dat ook wel Heb ik me niet een beetje aangesteld?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 ik ben zo geachtig. and then Ze zijn wel dichterbij dan je eigenlijk deed We proosten op het leven, we vergeten, genieten van hoe simpel geluk. I Zandvoort en de regio. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er is een nieuwe CAO voor drie jaar afgesproken voor de jeugdzorg. Personeel gaat stapsgewijs 8% meer loon verdienen. Ook krijgen de medewerkers een eenmalige uitkering van 250 euro. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Russische troepen massaal mijnen hebben achtergelaten in het noorden van het land. Volgens Zelensky zijn het tienduizenden, zo niet honderdduizenden explosieven. Hij beschouwt het achterlaten van de mijnen als een oorlogsmisdaad. Het aantal ernstig gewonde fietsers bij een ongeluk is in tien jaar tijd met bijna een derde toegenomen. Volgens Veiligheid NL komen er relatief vaak mensen bij de spoedeisende hulp terecht na een ongeluk met een elektrische fiets. Het weer: het wordt een droge dag met zon en wat wolken bij 18 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. To your babe, but I'm not drowning.